zijn we bij u terug Standing up and the stars Het is een vrij heldere nacht en het blijft droog. De temperatuur ligt vannacht tussen de min 2 in het westen... en de min 5 in het noordoosten. Morgen wordt weer een zonnige dag. De temperatuur ligt dan rond de 5 graden. Dit was het NOS Journaal. Alleen al tijdens de 25 seconden die deze commercial duurt... wordt er wereldwijd zo'n 292.000 uur aan video gestreamd. Dat is het mooie van internet...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 Kom op 15 maart naar Masterclassics in het Theater. Kaarten via residentieorkest.nl NPO Radio 1 EO NOS Langs de Lijn en Opstreken Met Robert Meder en Renze Klamer ja, er gebeurde hier Even van kijken. alles. Kijk, eens, doet hallo, hij het, hallo? Nog? Ja, het was een beetje een gek, uh, gek moment. Er gebeurde hier in de studio al van alles. Want er is hier een aquarium opgezet en er staat opeens een babyboompje met een couveuse omheen. Maar ondertussen hoorden we ook nog dat, dat, dat, dat de noodbad werd gezet. Ja, ja. We waren uit de lucht. Het is een zeldzaam moment. Het gebeurt eigenlijk nooit. Ik Geen heb er nog niet mee. Ik Toen de noodband. Nee. nee. Dus de nieuwslezeres was wel bezig. Maar die was gewoon nergens te horen. Nee. De verbinding met de studio is verbroken. Nou ja, goed. Als er echt wat belangrijks gebeurt, dan gaan wij het u gewoon vertellen. Maar de nieuwslezeres is er om half tien. als het goed is wel weer. Dus nog even een half uurtje geduld. dan krijgt u het nieuws weer. Er is een. Uh, Ren ze zei het al. een enorme glazen bak. de studio ingebracht. waar uh, de een uh, andere emmer water in wordt leeggegooid. En uh, daar wordt dan ook nog een installatie ingehangen. die op schaal iets gaat laten zien. waarmee we straks de rivieren hopen te kunnen schoonmaken. Nou, alsof dat nog niet genoeg is, er staat hier dus ook nog een soort plastic hoes... met een boom erin. Het heet een boomcouveuze of tenminste zo noem ik het dan maar. Um, straks gaan we alles erover horen over dit soort innovaties. Want ze moeten de wereld namelijk een beetje mooier en groener gaan maken. En natuurlijk volgen we ook nog steeds de Champions League voetbal... van vanavond Sevilla tegen Man United. En we horen straks ook nog even de reactie van bondscoach Geert Kuiper... Op die toch iets wat teleurstellende zilveren en bronzen medailles. Ja, Verwendende nesten zijn we eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. Uh, dit is natuurlijk een uitstekend moment om de webcamers uit te proberen. Als u dat nog nooit gedaan heeft, dan hangen er vijf hier in de studio. En die zijn allemaal gratis en voor niets te zien op npo-radio 1nl Eerst even naar uh, Ragnar Niemeyer bij uh, de Champions league wedstrijd tussen Sevilla en uh, Man United. Is het vermakelijk, Ragnar? Uh, jawel, het is uh, vermakelijk. Uh, dat ziet op de tribune overigens ook Alex Ferguson... natuurlijk op uitnodiging vast van Manchester United... Uh, naar Sevilla gekomen. 0-0 is het uh, nog wel. De meeste dreiging uit uh, twee uh, afstandsschoten. Die eerste kregen we mee in de eerste flits. Na vier minuten schot van Muriel... En een, uh, Kwartiertje stond er op de klok toen Jesus Navas het probeerde. spelen van Manchester City, oud aanvaller. Die tegenwoordig eigenlijk gewoon als rechterverdediger speelt bij Sevilla. Uh, dat heeft overigens gezien dat Paul Pogba in het veld is gekomen. Een hamstringblessure voor Ander Herrera. En Pogba, de man van zo'n 105 miljoen. Hij zou niet helemaal lekker zijn geweest, maar hij is ook niet in vorm en dat is geen geheim. Op de bank, maar goed, hij is er zojuist ingekomen na een kleine 20 minuten. Ander Herrera kreeg bij het maken van een hakje pijn aan de linkerhemstring en moest onmiddellijk worden vervangen. Nog geen echte kansen gezien van Manchester United. Ook Sevilla heeft nog niet een echt uitgespeeld moment gehad. Maar het is uh, ja, een mooi affiche en natuurlijk is het uh, vermakelijk. Eén gele kaart zojuist voor Nezonzi Die uh, ging met een uh, been hoog de lucht in in een uh, duel met uh, Alexis Sanchez. De Chileen van United en dat was uh, geel. Nu is het Mata die wordt uh, teruggevloten door uh, de Franse scheidsrechter Clement Turpin. Vergelijkbaar moment. Ook hij met zijn been hoog uh, de lucht in. En uh, een uh, vrije trap nu geen geel voor uh, Mata. Man van United dus. Nou, de vrije trap is genomen door de Spanjaarden. Metro 15 over de middenlijn. De rechterkant van het veld. Banega. Bal doorgestoken. Wat meer naar de as. Dan komt er een voorzet. En dan is het nog even gevaarlijk. Als Langlin, de Fransman. De centrale verdediger die mee naar voren is gegaan. Zich meldt voor het doel van de Gea. Maar die heeft die bal uiteindelijk te pakken. De bal die werd doorgekopt door een Correa. Een Argentijn. 0-0. Precies halverwege de eerste helft. Voor wel ietsje meer tijd voor kansen nu. Jullie hebben van een scherm. Van een wat? Een scherm. Een scherm? Ja. Nee? Nou, ik ook niet. Maar uh, dat is wel wat er nu een beetje klaargezet wordt als het goed is in dat aquarium. Uh, moet ik even checken bij Anne Marieke en uh, bij Francis, klopt dat? Ja, dat klopt. Zo, zo heet het toch? Ja, ik zeg het maar even, want we kunnen ook af en toe iets horen, hè, zometeen. Moet ik even laten horen hoe het klinkt als dat ding doe aanstaat? De sticker, doe de stekker eens in het stopcontact, want dan uh, mag je hem gelijk ook weer uitdoen waarschijnlijk. Ja, hij zit daar... Uh, er is een enorme bak met water hier neergezet met kleine stukjes plastic erin. Stekker erin, dan. Ja, Oe, dat valt wel mee. Kijk, ja, dan opzetten. komen de bubbels naar boven. Nou, dat is dus een bellenscherm. Als u het wil zien, moet u echt even op de webcam kijken. We gaan het er straks pas over hebben. Want bellen, en uh, van de belletjes van uh, zo, hey. nu, nu, hey, nu snap hey. ik hem. Ja, ja oké. Okay. Uh, maar ja. nu mag hij weer even uit. Uh, Annemarieke aan alleen, is hier met uh, Francis Soet van de Great Bubble Barrier. En de bedoeling is dat uh, het plastic dan uit de rivieren... voor een groot deel moet uh, gaan verdwijnen. Zometeen dus gaan jullie er uitgebreid over vertellen. Luister even mee naar een andere innovatieve oplossing. Voor ja. een ander probleem. Als een baby bij de geboorte te zwak is... kan het zo zijn dat hij een tijdje in de couveuse wordt gelegd. Je kan de baby dan aansterken. En zodra hij sterk genoeg is, mag hij er weer uit. Dat kennen we wel. Maar nu komt het bedrijf Landlife Company met een couveuse... voor zwakke bomen. Om ontbossing in droge gebieden tegen te gaan... plant het bedrijf honderden jonge bomen... die hun eerste levensjaar groeien in een couveuse. En dan krijg je dus een veld vol met couveuseboompjes. Alle reden om daar eens over te praten met Julia Ruis... een van de oprichters. Goedenavond. Goedenavond. Fijn dat je er bent, met een boompje bij je ook. En dit is dus wat ik zat even te beschrijven. Nogmaals, zet de webcam aan als u de kans heeft op de app of op npradio1.nl. Maar ik zie een soort ronde kartonnen, kleine doos, zeg maar. Met erin een soort ja, geïmproviseerde vaas, zou ik kunnen zeggen. Ja. En, en daar staat dan een, een, een klein bescheiden boompje van een centimeter of zestig. Ja, dat klopt. Het gaat er eigenlijk om dat... Uh in de natuur uh, veel stukken land uh, verwoestijnend zijn... en de boven daar niet meer kunnen terugkomen. Dus ook een, een sterk zaadje of een sterke zaailing die je daar plant... die overleeft de eerste, hete en droge zomer niet. En dat komt omdat er geen enkele natuur meer over is. Het is helemaal plat, dus de zon heeft daar vrij spel... Noemen ze een gebied wat, wat we een beetje kennen, wat in de buurt is misschien? Uh... Het zuiden van Spanje. Daar stonden vroeger allemaal eikenbomen. Het verhaal gaat dat je een eekhoornje kon van boomtop naar boomtop van Portugal naar, naar het midden Europa komen. Nou, nu nemen we daar de westerns op. Dus daar is een enorme woestijn ergens ten zuiden van Barcelona. Maar in potentie is dat dus nog steeds hele vruchtbare grond. Ja, dus daar valt voldoende regen en er zit voldoende water in de grond om bomen te laten groeien. Maar waarom zijn die verdwenen daar dan? Schapen voornamelijk, um, houtkap. Um, oh. De armada, de Spaanse armada. Dus al die honderden oh, jaren lang... Ik er... dat wist ik dat we daar wel tegen moesten doen af en toe. Maar schapen? Schapen zijn noodwaar dat ze alles wat ze tegenkomen opeten. Uh, dus als er uh, iets van een nieuwe aanplant is... of als er nog, nog een beetje leven over is... en uh, je gaat dan met de geit en de schapen te vaak overheen... op één, één gebied... Ja, dan verlies je alle vegetatie die daar uh, staat. Ja. Dus voorheen, toen de dieren nog rondtrokken... en uh, ja, de natuur een paar maanden met rust lieten... Kon die nog herstellen, maar met de intensieve veehouderij niet. En dat, dat neemt nu langzaam af. Dus er zijn steeds minder schaapherders in Spanje en steeds minder schapen. Dus nu is er ook weer langzaam ruimte om die gebieden te herstellen. Het probleem is, zonder de mens komt de natuur daar niet terug... Het regent daar niet hard genoeg om een boom vanzelf te laten groeien. Je moet er iets aan doen. Want, uh, leg even uit hoe dat normaal gesproken gaat. Dus in, in een gezond gebied, daar, daar valt zo'n zaadje ook in de grond. Ja. Uh, waarom redt het dan daar wel en, en niet bijvoorbeeld nu in Zuid-Spanje? Nou, dan, dan heb je nog redelijk wat bomen over die schaduw geven. Onder die bomen is het dan wat koeler... Die bomen die laten af en toe zo'n bladeren vallen. Dan krijg je organisch materiaal in de grond. Dat wordt verteerd door bacteriën, door kleine insectjes, wormpjes. Dat zorgt allemaal voor dat de voedingsbodem gezond is. De wind heeft wat minder vrij spel daar. Ook zullen knaagdieren meer uh, vinden in de natuur... en gaan niet ieder nieuw boompje uh, aanvreten... En in een stuk woestijn, als je daar een nieuw boompje plant, dan heb je het allemaal niet. Dus die heeft even wat hulp nodig om door die eerste zomer heen te gaan. En dat is dit eigenlijk. Laten we even kijken dan hoe die hulp dan precies werkt. Uh, ik neem aan, laten we Zuid-Spanje nemen. Je gaat met dit, uh, dit plantje en die couveuse ga je naar Zuid-Spanje. Ja. Uh, dan uh, graaf je een gat, neem ik aan. Ja. Zo groot als, als dat... Uh, ja, het lijkt een beetje op karton, maar het zal geen karton zijn. Het is zijn. gerecycled karton. Ik dat net net dat het eigenlijk karton is eigenlijk ooit ja? een boom okay. geweest... en het helpt nu weer een nieuwe boom te planten. Oké, okay. en dat zet je dan in de grond... en daar doe je dan 25 liter water bij. wat was het? zoiets hè? Ja, wat je, Het is eigenlijk een, een soort van donut... Uh, of, of een Mongolische hotpot, hoe je het ook wil noemen. Dus het is een ring, in die ring zit het water... en binnen in die ring komt de zaailing. Dus die zaailing staat in de volle grond. Die kan met de wortels diep naar beneden. En daaromheen staat die band waar dat water in zit, dus er zitten twee lontjes in, als een kaarslont eigenlijk... of een olielampje, dat langzaam het water van dat reservoir... naar dat boompje sijpelt. Uh, en dat zorgt ervoor dat in die eerste zomer... dat boompje ongeveer een half kopje per dag krijgt. Dat is niet genoeg om ervan te leven. Dus die boom gaat stinkend haar best doen om diepe, brede, fijne wortels te maken... om symbiose aan te gaan met schimmels, om nutriënten uit de grond te krijgen. Maar het is wel voldoende om die boom niet dood te laten gaan. Dus je helpt hem een beetje... Maar niet, uh, je maakt hem niet afhankelijk. Je moet er wel zelf wat voor doen. Je, maar, maar je bereidt hem voor op een onafhankelijk leven in ja. de natuur. Maar het, was, het wordt 40 graden, 45 graden in Zuid-Spanje ja. in, de, in de zomer. Wat Gaat het water dan niet verdampen? Moet je daar dan nee, de... rekening mee houden wanneer je de, die boom plant? Bijvoorbeeld ook? Nou, de, Het materiaal wat je hier ziet, het is uh, gerecycled karton. Maar we hebben het wel behandeld met, uh, met wassen. En we hebben het op een bepaalde manier geperst. Zodat het water er niet doorheen kan. Dus al het water wat onder de deksel zit, blijft onder. De de grond. Uh -huh. En dat werkt eigenlijk hetzelfde als je een steen... in de achtertuin hebt en die teel je op. is altijd vochtiger om die steen dan daaromheen. En op het zand in het strand heb je het ook in de zomer. En dat is eigenlijk de functie van, van die deksel. Die zorgt ervoor dat er onder die deksel... een soort van een kolom van, van vochtige grond komt... waar die boom beter op kan, uh, kan leven. Ja, wat een mooi idee. Ja. ja Het idee is eigenlijk heel oud. We hebben in, in um, landbouwhandboeken uit China... 2000 jaar geleden uh, ideeën gevonden... waar ze met uh, kleipotten en uh, katoenen lontjes... Uh, fruitbomen door de droge seizoenen hielpen. Hetzelfde in India, in Babylonië, in, in, in Mesopotamië. Je kan het ook vergelijken met de omgekeerde colafles... die mensen wel eens gebruiken om uh, uh, de, de planten langzaam water te geven. Het principe is allemaal hetzelfde eigenlijk. He, Zo'n zo kleine uh, torentje wat erop staat om, de, om het kleine plantje te beschermen... tegen zonlicht en wind, is ook bekend. Als je gaat, uh, in vakantie gaat en je ziet daar aanplanten... dan zie je vaak dat soort beschermingen. En Eigenlijk wat we hebben gedaan is niet zozeer bedacht hoe je een boom plant, want dat doen we al 10.000 jaar... maar gekeken wat is er nou de beste manier om dat te doen... en wat is nou een product wat goedkoop is, wat bioafbreekbaar is... en wat op grote schaal kan worden toegepast. We hebben nu de 200.000 van deze bomen geplant. We gaan dit jaar naar een miljoen toe. Dus dat moet iets zijn wat je wel echt op grote schaal kan gebruiken. En dat is echt de innovatie die wij hebben gedaan. Ja, er is ook een koppeling met, met, met maatschappelijke uh, thema's. Ik begrijp dat het ook een samenwerking is met UNHCR... de vluchtelingentak van de Verenigde Naties. Wat, wat doen jullie precies ja. samen? Ja, we hebben een prachtig project samen gedaan... Uh, in uh, Noord-Kameroen, in een vluchtelingenkamp. Uh, wat je eigenlijk daar ziet is dat... Uh, die vluchtelingen die krijgen vaak niet het beste stuk van het land. Dat zijn mensen die vaak zelf vroeger boer geweest zijn. Dat is geen leuke sfeer in zo'n kamp, kan ik je over vertellen. Dat, dat, dat, ja, dat zijn toch verschillende stammen. Daar is binnen no-time uh, allerlei ellende gegaan. Die mensen hebben weinig om handen. Dus wat we daar doen is de directe omgeving vergroenen. Dat, dat helpt al, maar dat doen we met bomen die ook uh, vrucht dragen. Dus veel notenbomen... En uh, we, samen met de vluchtelingen die daar aan het kampsten... hebben wij daar uh, 40.000 bomen nu uh, geplant. Of zijn we uh, halverwege nu ongeveer. En uh, zij gaan die verder onderhouden... en kunnen daar uiteindelijk ook in, voor een deel van hun uh, levenshout in, uh, in voorzien. Ja, ze hebben wat te doen en ze krijgen er wat van terug. Ja, maar je, je moet ook realiseren... voor die mensen is een boom meer dan een, een praktisch ding. Dat is, uh, het, het hebben van groen om je heen is belangrijk. En uh, enfin, Ik wil niet presenteren dat we met bomen alle problemen op kunnen lossen... Maar Jeffrey Sachs heeft een keer aangetoond... dat 80 van de conflicten in gedegradeerde gebieden in Syrië is, is, is jarenlang droog geweest voordat daar de burgeroorlog startte. Wacht even, je zegt dus dat, dat in een droog gebied... het waarschijnlijk is dat, dat, dat conflicten uit de hand lopen? Ja, als de mens uh, niet meer in staat is om zijn lokaal zijn voedsel te maken... en uh, de, de aarde is verschroeid... dan uh, dat is, dat is, dat is, dat heeft dat een effect op uh, het, uh, ja, de beleving van, uh, van daar wonen. En Interessant. Dat is, negatief, Ook een positief aangetoond trouwens. In een ziekenhuis in de VS waar de mensen die uitkeken over de parkeerplein... langer in het ziekenhuis bleven dan degenen die op het bos uitkeken. Ja. Bomen in steden hebben een positieve functie. Ook, ook emotioneel, mentaal. Nou, nou okay. hebben jullie ook nieuws, begrijp ik. Ja. Vandaag dat ik jullie hier bekend mogen maken. Want er is een unieke samenwerking ontstaan met een, met een autobedrijf. Ja. Uh, wat is dat nieuws? Wil je dat delen? Ja, uh, oh. wij werken veel met, met overheden, overheidsinstanties en met NGO's zoals UNHCR. Maar wat we eigenlijk zien is dat uh, bedrijven in staat zijn... om uh, veel uh, geld te uh, genereren wat we kunnen gebruiken voor natuurbehoud. En vandaag hebben we met Leaseplan... een uh, bedrijf dat bijna 2 miljoen auto's op de weg heeft over de hele wereld... hebben we een partnership gestart waarin uh, wij gaan... Uh, of gaan genereren, dus CO2 uit de lucht gaan halen... die door auto's in de lucht worden gezet. Liesplan is, uh, is natuurlijk een heel aparte situatie. Hè? Je ziet de hele wereld elektrisch worden... en je hebt 2 miljoen auto's met benzine en diesel uh, op de weg. Dus ja, dat kun je dan gaan aanzien en tot het ophoudt. Maar zij hebben besloten dat ze daar een, een leiderende rol in willen nemen. Ze zijn eind vorig jaar lid geworden van de EV100. Dat is een club waar Unilever in zit en Ikea. En die beloven dat ze in 2030 100% elektrisch zijn. Dus alle auto's worden elektrisch? Daar gaan ze naartoe. Ja, ja. Alleen, dat duurt een tijdje. En het zal hier sneller gaan dan in India. Dus wat ze eigenlijk zeggen, wij zijn al zelf helemaal elektrisch. Leaseplan heeft dus hun eigen vloot al helemaal elektrisch. Vervolgens gaan ze dat aanbieden aan klanten. Maar in de tussentijd gaan ze samen met ons... Eh, bossen aanplanten in droge gebieden die eigenlijk de CO2 die uit de uitlaat komt... weer terug in de grond brengt. En dan en, de hebben we het dan over bedragen of aantallen bomen? Of misschien wel allebei? Om, waar moeten we dan aan denken? Het kost ongeveer zo'n... Ja, vanaf 5 euro per maand eh, plant je voldoende bomen voor je auto... om de emissies eh, te compenseren. Dus, die... dus, dus wat voor bedrag hebben we het dan over? Waar jullie wat mee kunnen doen? Nou, dat, dat gaat dus afhankelijk van hoe groot de vloot is. Maar als het duizenden auto's zijn... Nou, dan gaat het uh, al redelijk snel richting de, de tonnen, miljoenen. En als ze een hele vloot zouden willen doen, nog veel meer. Ja. Ze zijn niet het enige bedrijf wat daarover nadenkt. Uh, bedrijven als Shell en KLM zijn ook al boom aan het planten... om een deel van hun emissies uh, te reduceren. Dus wat we eigenlijk zien is dat uh, veel bedrijven zien... dat de maatschappij het niet meer accepteert dat uh, de wereld vervuilt. En uh, zij nemen daar een leidende rol in om daar iets aan te doen. Ja. Maar het heeft wel veel meer voordelen... Want het meeste van het geld gaat naar mensen die lo lokaal die bomen planten, die vaak om of rond de armoedegrens leven. Het heeft ook positief effect op water, lokaal. En natuurlijk op, uh, op de natuur. Ja, win, win, win, win, uh, zullen we maar zeggen. Uh, die couveuses zelf, ik begrijp dat jullie gaan vrij ver... Hè, ook in, om in het productieproces te kijken... hoe kan het allemaal nog uh, groener en duurzamer. Die wordt op dit moment allemaal gemaakt in Duitsland, als ik het goed heb. En, en dat wil je ook graag veranderen. Ja, we inmiddels twee locaties. Eentje in Polen-Duitsland. En we hebben uh, een paar maanden geleden een uh, locatie in Mexico geopend. En die maakt alle uh, cocoons voor Mexico en Noord-Amerika. We gaan er dit jaar eentje in China openen. En daarna eentje in Noord-Amerika. En eigenlijk willen we in ieder land bekend zijn als een lokaal bedrijf... wat met lokale mensen, lokale productie daar de natuur herstelt. Waar we ook heel veel in investeren, zijn uh, ja, slimme manier... de big data heet het dan, met drones over een veld gaan. Dan kun je precies bepalen waar je optimaal je boompje neerzet... waar je wel en waar je geen cocoon voor nodig hebt. En op die manier kun je dan de kosten reduceren. Dan ga je met een auto die ook weer automatisch uh, door het veld gaat... en allerlei uh, bomen daar plant. En over de jaren heen kun je met die drones weer kijken... hoe goed doet ieder boompje het... En dan ga je weer van leren. Van, okay, daar zijn ze goed overleefd, daar niet. Wat moet ik dus doen om het de volgende keer nog beter en nog goedkoper Want, te doen? En hoeveel procent van de gevallen lukt het? Nu zitten we op een slagingspercentage tussen 80 en 95 procent. Waar we vaak starten bij het, met een percentage tussen 0 en 15 procent. Dus het is verbazingwekkend dat er gigantische budgetten... van tientallen miljoenen worden besteed aan projecten... met dramatische resultaten. <lacht> en dat komt eigenlijk omdat mensen altijd en die bij stil zijn dat een boom die je plant... wellicht niet overleeft. Niemand wil het ook horen eigenlijk. Als je daar naar binnen komt van... ja, misschien moeten we kijken naar hoe we het kunnen verbeteren. Je begint met een vervelend verhaal van... ja, het, het, het lukt eigenlijk niet altijd en soms helemaal niet. Hoe kunnen we dat dan gaan verbeteren? Maar waarom begint het dan hm. zo slecht? 0 tot 15? Dat is... Nou, er zijn allerlei uh, budgetten, politieke agenda's. Um, uh, in, in China is een bekend verhaal. Sinds 1960 zijn daar uh, uh, 50 miljard bomen geplant. En de experts zeggen nu dat 85% van die bomen niet gaan overleven. Maar de KPI was bomen planten. Hm. En nu zijn we al wat slimmer aan het worden. En zeker daar in China. Oké, okay, misschien moeten we gaan kijken naar bomen die overleven. En dan gaan we vervolgens kijken, nou nee, misschien moeten we kijken naar het hele ecosysteem. Wat voor waarde heeft dat? Ja, ja. Wat gebeurt er met water daar? Wat gebeurt er met de CO2? En jullie overlevingspercentage met deze is 100%. Tussen de 80 en de 95 Tussen procent, 55 blijft natuur, he, dus, ja, dus, ja, ja. dus dat is altijd wel uh, een, een zaadje wat het uiteindelijk niet gaat doen. Ja. Um, en over de lange termijn kunnen er allerlei andere factoren komen natuurlijk, die die boom doen doodgaan. dat hebben wij niet in de hand. Ja, het enorme winst natuurlijk, dat is wat duidelijk. Uh, dankjewel als de mensen, zijn die luisteren die er meer over willen weten, waar kunnen ze erover lezen? Uh, dan wel kijken ook. Landlifecompany.com, uh, uh, dat is onze, onze website. En, uh, en oh, daar is ook een info at Landlifecompany.com waar ze contact op kunnen nemen. Ze staan op Twitter en Facebook en Instagram enzovoorts. Overal ja, te vinden. Ja, overal te vinden. Goed, uh, dankjewel. Uh, Annemarieke Evelens en Francis Soet die zitten hier uh, geboeid te luisteren volgens mij. Zeker. Ja, dat dacht ik al. Zometeen uh, jullie verhaal. I'm back and everywhere. Om eens even te gaan kijken bij die achtste finale van de Champions League. Sevilla tegen Manchester United. naar Niemeyer. Het is 0-0. We zitten vijf minuten ietsje meer voor de rust in Sevilla. En uh, ja, het is toch wel de thuisploeg die wat meer balbezit heeft... die de wedstrijd uh, maakt. Al zeven corners... Niet allemaal even gevaarlijk. Sterker nog, bijna niet gevaarlijk. Twee corners voor United. Lange trap nu van Sergio Rico. Die moest uh, zojuist uh, nog wel een keer uh, in actie uh, komen. De trap was van afstand van McTominay. Dat is dat 21-jarige talent wat uh, veel uh, vertrouwen krijgt van uh, Jose Mourinho. Hij probeerde van een meter of 20. En uh, nou, daar uh, was een uh, redding uh, nodig. Maar voor de rest is het toch vooral uh, via in een wedstrijd die uh, vaak stil ligt. Veel kleine overtredingen. Vervelende overtredingen. Tik je hier, tik je daar. En United valt tegen. United nu wel met de bal op de helft van de tegenstander. Maar Jesus Navas heeft hem te pakken. Steekt de middenlijn over. Wordt dan aan zijn shirt getrokken door Alexis Sanchez. En dat is dan uh, geel voor de Chileen. Die kwam van Arsenal. Graag uh, in de Champions League uh, wilde spelen met uh, United. na de Zonsi. Uh, speler van Sevilla zij de tweede man die een gele kaart krijgt. Heeft United dan helemaal geen kans gehad? Wel eentje. En dat was een hele behoorlijke. Dat was alweer een klein kwartiertje geleden. Lukaku werd gevonden door dezelfde Alexis Sanchez. Schoot met de linker. Stond ook links voor het doelmetertje of tien voor het doel van Sergio Rico. Maar de Belgische internationals schoot hem toch wel heel hoog over het doel heen van die keeper. Nu weer aan de andere kant. Sevilla. De wordt aangeraakt, wordt weggekopt op de rand van het strafschopgebied bij de Engelsen. Dan krijgen ze hem niet weg. Is het de aanvoerder uiteindelijk, Antonio Valencia. Lukraak naar voren toe. Ruimte bij Correa op de linkerkant. Niet de eerste keer. Kan hij schieten? Oh, hij schiet hem door de benen heen van Antonio Valencia. Verrassend met de rechter, maar dan toch in de handschoenen van Tegea. Waar je rekent op een trap met links. Doet hij het beheerst. En ja, dan is het bijna raak. Maar blijft het dus 0-0. Het mag allemaal wel een tikje beter, een tikje sneller en een tikje gevarieerder. 0-0, net als... Uh... Oh, kijk eens aan. Op het moment dat ik dat zeg, komt Roma op voorsprong bij Shakhtar. Daar is het uh, 0-1 geworden in Garkiv, waar die wedstrijd uh, wordt uh, gespeeld. En uh, nou, zojuist was het dus uh, nog 0-0. Maar er is een koolgeval in het voordeel van uh, de Italianen. En uh, die staat dus op voorsprong in Garkiv. Doelpunt van Under. Een teleurstelling in Pyeongchang. Geen gouden medaille bij de ploegenachtervolging. Zilver bij de vrouwen en brons bij de mannen. De Japanners en de Noorden grepen het goud. Ze werken al jaren met hetzelfde team en dezelfde rijders. En Nederland doet dat niet. Vraag is waarom. Bondscoach Geert Kuiper legt uit. Kijk, het is natuurlijk een, een uitvloeisel van het Nederlandse systeem. Met merkenteams en geen nationaal team. Dus uh, daar zijn we heel succesvol door, door het systeem. Want, uh, maar vooral individueel. Want het is daardoor uh, moeilijker om natuurlijk als team ergens naartoe te werken. En ergens mee bezig te zijn. En al had je dat gedaan. Als je zegt, van, nou, waarom doe je dat dan niet? Dan heb je altijd nog een OKT waar maar het moet blijken wie individueel deze, deze wedstrijd haalt. Ja, en, dat blijft altijd, uh... en het voordeel is natuurlijk dat je sowieso mensen in vorm mee hebt. Maar je moet er nog wel een team van vormen. En het moet wel marcheren. En dan, uh, ja, dan laat je misschien tijd liggen. Toch leek het op weg naar Sochi. Was er, was er meer aandacht voor het smeden van een team. Voor mijn gevoel. Dat, meer ja. samen rijden. Nou, dat ben ik niet met je eens. Het is, dat, is, was ook, to, dat is ook het toeval van dat moment. Maar bij de dames daar heeft Jorien de Mors één keer meegedaan. En in Lotte van Beek helemaal niet in het voortraject. Uh, en bij de heren, ja, daar had je Koen en uh, Sven al bij elkaar in het team. En Jan uh, die kon heel makkelijk aansluiten. En die reden alle wildcup's met elkaar. Ja, en dat, uh, als we dan even terugkijken naar dit seizoen... Ja, dan is dat drietal gewoon eigenlijk pas dit jaar weer met elkaar in vorm geraakt. En ja, nou ja, dat, ik, ik zou niet weten wat ik daar anders aan had moest doen. Namelijk. Is het dan uh, wat jou betreft een, een kwestie van, van pech? Of moet je dat op weg naar de volgende Olympische Spelen anders gaan aanpakken als Nederland? Nou, ik hou niet zo van het woordje pech, weet je. Maar het is natuurlijk wel gegeven. Je, je kan nu zeggen van... Uh, we beginnen volgend jaar met een Olympische ploeg. Uh, Tien tot en met uh, Beijing. Of waar is het? En, uh, dat je dus uh, daar al aan gaat bouwen. Ja. En dan is het nog, nog steeds de vraag van... Uh, kom je daar dan uiteindelijk met die, met die drie mannen op de spelen te staan? Of drie vrouwen. Hoe gaat het? We hebben het nu over de komende vier jaar. Hè? Ga jij dat doen eigenlijk? Dat is een hele goede vraag. Dat weet ik niet. Ik heb het totaal niet... Uh, ik, ik ben hier naartoe gegaan met het feit van... Ja, we moeten een aantal prestaties halen. En, uh, nou ja, daar, daarna gaan we met de KNSB kijken. Want dan gaat bij de KNSB ook een aantal dingen veranderen. Dan komt een nieuwe technische directeur bijvoorbeeld. Dus uh, we hebben eigenlijk uh, afgesproken dat we naar de Spelen gaan kijken... van uh, ja, wat, is nou, uh, wat zou dan mijn taak worden in het, in het geheel. Uh, nou ja, je hebt nog zoiets van... Uh, wat vinden de andere coaches en wat vinden de rijders uh, van uh, mijn presteren... Uh, wat wil jij? Nou, ik moet er in ieder geval heel goed over nadenken om dit uh, nog wel een tijdje te doen. Zo zit ik er ook al in. Dus het moet wel. Uh... Het klinkt alsof het heel zwaar is. Nee, nee, nee. Het is niet, dat, dat, dat, dat, tuurlijk heb ik een. Uh, bij, bij momenten is het zwaar omdat het gewoon. Uh, ja, het is gewoon heel erg lastig werken. Als je, als je gewoon altijd coach bent geweest en je werkt met een, met een team en je kan elke dag gewoon werken aan, aan beter, is dit gewoon. Uh, ja, Dat kun je maar zo nu en dan doen. En dat, dat strookt niet helemaal met mijn topsportgedachten en, uh, en aan de andere kant is dat de uitdaging om het dan zo goed mogelijk te doen. En dat doe ik. En, ik, en, en, en dat geeft mij ook wel een soort voldoening. En bovendien ben ik ook nog bondscoach Marstart. En uh, ook in het, onder, on, het ontwikkelen van dat onderdeel. Daar, heb ik ook wel, uh, daar haal ik ook wel een soort voldoening uit. En, uh, dus ja, dat is een, het is een totaalpakket. De bondscoach was dat, Geert Kuiper. NPO Radio 1. Ja, hij heeft er een uh, tijdje op moeten wachten op dat nieuws. Want om 9 uur was het uh, niet helemaal te horen vanwege een uh, kleine technische storing. Maar nu zit ze hier en heeft ze het nieuws voor u. Lot lewin van NOS. Het Rode Kruis onderzoekt berichten dat hulpverleners zich schuldig zouden hebben gemaakt aan seksueel wangedrag. In een besloten Facebookgroep bespreken duizenden medewerkers en oud-medewerkers de geruchten. En worden er ook ervaringen gedeeld.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 En in Parijs leven op dit moment bijna 3000 mensen op straat. Die wonen verspreid over de stad, in bijvoorbeeld stations, parken of steegjes. Tot nu toe had niemand een idee hoeveel zwervers er in Parijs waren. Dit was de eerste officiële telling. Langs de lijn en opstreken. Nee, even kijken of het rust is bij uh, Rachna Niemeyer. Het zat eraan te komen, dus... Ja. Ja. Het, is ja. het is rust. Het is rust. Het is 0-0 uh, miraculeus, Robert. Want ja, het einde van de eerste helft was uh, zeer uh, goed van de thuisploeg met uh, twee hele gevaarlijke kopballen. Hoekschop uh, van Nuzonsi, uh, Sevilla, Manchester United. Nuzonsi's kopbal na een omhaal. Notabene van uh, dichtbij overgewerkt door Tegea nog. En daarna Muriel. Dat was een niet te missen kopbal. Sevilla aanval. En Tegea haalde die uh, vrije kopkans ook uit zijn doel. Na een voorzet vanaf de rechterkant van de uh, Jesus Navas. Nou, het had 1-0 moeten zijn. Het is 0-0. Het staat 1-0 in die andere wedstrijd bij Shakhtar Donetsk tegen AS Roma. Maar Sevilla was op jacht naar een doelpunt. Laten we hopen dat het in aanleiding is. Een inleiding tot een betere tweede helft. In heel de wereld zijn wetenschappers op zoek naar een oplossing... om de zogenaamde plastic soep in onze oceanen tegen te gaan. Steeds meer plastic eindigt via rivieren in zee, maar hoe houden we het tegen? Het Nederlandse initiatief Great Bubble Barrier lijkt de oplossing te bieden... door middel van een bellenscherm in de rivieren. Er wordt straks alle plastic tegengehouden voordat het in zee kan komen. Nou, heeft al eerder de gehoord hoe dat uh, aquarium hier een beetje werd neergezet... in de studio en het motortje, hoe dat werkte. Anne-Marieke Evelens en Francis Soet, uh, nogmaals goedenavond, welkom. Dankjewel. Jullie zijn daarvoor verantwoordelijk. Dat bellenscherm, we hebben het al even uitgelegd. Maar misschien zijn er mensen die net ingeschakeld zijn. Wat is dat eigenlijk precies? Nee, ja, het bellenscherm is, uh, is eigenlijk gewoon een, een scherm van belletjes in het water. Dus uh, je plaatst een buis op de bodem. Uh, er zitten gaatjes in, er pers je lucht doorheen. En dan krijg je eigenlijk een soort uh, ja, gordijn van belletjes uh, in de rivier. Um, Klinkt heel logisch. En het schijnt ook al een bekende toepassing te zijn. Dat wordt veel gebruikt. Uh, hoe zit dat precies? Ja, het wordt gebruikt om bijvoorbeeld bij een olie... Uh, speel uh, om, uh, om olie uh, tegen te houden en op te ruimen. Maar ook bij baggeren worden bij schermen ingezet om uh, het sediment niet te laten uitwaaien, maar binnen een bepaald uh, cirkeltje te houden. Uh, en zo kwamen wij eigenlijk op het idee om uh, ja als het, als het zandkorrels tegenhoudt en olie zou het dan niet ook plastic tegenhouden in een rivier. Ja, nou, ik begrijp nog niet helemaal hoe het, hoe het dan functioneert. Uh, hoe het dan iets tegenhoudt, om het even zo te zeggen. Maar jullie hebben die bak neergezet. Er ligt de microfoon bij. Jij zou even die kant op lopen. En, en met die microfoon, uh, dan mag de stekker Volgens mij uh, mag die erin, Anne-Marieke. Dat maakt een beetje gelijk, maar dat is dan Met begrijpelijk. Je ziet ja. die bij het aquarium. Uh, zit hier bij de, ja, er zitten geen vissen in, maar er liggen wel doppen in, geloof ik. Ja, Via de webcam uh, is overigens nu uh, prima te zien uh, uh, wat er gebeurt. Uh, je, je duwt nu het plastic de andere kant op. Waarom doe je dat? We ja, duwen het. Ja, sorry. Je We vertel duwen het, uh, het plastic richting bellenscherm. Uh, oh. Het is een mini bellenscherm, nu even... Um, ...in beeld gebracht door een aquariumpompje. En je ziet dat die bellen schermen eigenlijk een kleine stroming opwekken... ...en de, al het plastic weer terug duwen we naar de hand van Francis toe. Het komt er niet langs. Het komt er niet langs. Ik ook even proberen om te kijken of het niet een truc is die wordt uitgehaald. Ja, ik deed nu wel heel erg mijn best, hè? <h |notimestamps|> <stuken> ja. Ik zit even... nee, je, gebruiken we geen aquariumpompjes in rivieren natuurlijk. Nee, nee, nee. Uh. En je ziet, de enige plek waar ze langskomen is helemaal het randje... waar eigenlijk net die bubbels niet komen. Dus door het scherm gaat het eigenlijk niet. Nee, dat klopt. Um, je kan het vergelijken met het effect als je in een jacuzzi zit... Uh, daar wil je ook die luchtdruk uh, opkomen. En dat, nou goed, dat, dat geeft net genoeg weerstand om plastic tegen te houden. Ja. Zowel boven aan het oppervlakte van het water als onderin uh, de waterkolom. Oké, okay, maar nu, nu zie ik dat even in het groot. In een, uh, uh, in, in, in een rivier heb je ook zo'n bellenscherm. Wat ja. Dan wordt het plastic wordt tegengehouden. Maar dan drijft het alsnog in het water. En het en, en dit is nou volgens mij juist de bedoeling dat het niet in het water drijft. Nee, dat klopt. Nee, dus wat gebeurt er dan daarna? We plaatsen zo'n bellescherm diagonaal op de stroming in een rivier. Dat zorgt ervoor dat al het plastic wat met de stroming meedrijft... Uh, door die diagonale weerstand... langzaam naar de zijkant van de rivier wordt gebracht. Okay. En daar kan je het... Uh, nou, zowel bovenwater als onder water met een opvangsysteem uit het water halen. Het probleem is alleen... dat je heel veel verschillende uh, oplossingen hebt... in Nederland. Die, die op de zijkant van een rivier op een oever... of uh, bij een kade plastic uit het water halen. Ge ge ge ge ge geef eens een voorbeeld. Er ja, is geen, geen algemeen systeem, bedoel je te zeggen. Maar nee, er even... zijn opvangsystemen voor de zijkanten van rivieren. Ja, geef dus, eens een voorbeeld aan, hoe dat dan werkt. Uh, je hebt bijvoorbeeld een opvangsysteem ontwikkeld door Recycled Park. Die ervoor zorgt uh, met een soort van, hoe uh, zeg je dat? Twee armen. Ja, een grijper uh, of Een Grijper die dat uh, samenvoegen. Veel waterschappen hebben ook grijpers aan de zijkant van uh, kanalen. Of grachten of rivieren. Hmm. Die dat plastic daar eruit halen. Maar ja, als je een mechanisch, uh, mechanische uh, constructie over een hele rivier heen uh, plaatst. Hmm. Dan kunnen vissen en schepen daar gewoon niet meer doorheen. Oké. Okay. Dus dat was een beetje de, nou ja... Ja, de vissen, ja, die vissen die durven hier ook niet doorheen, heb ik begrepen, maar die kunnen er wel weer omheen, toch? Het grootste gedeelte van de vissen heeft geen problemen met bellenschermen. Okay. Er zijn er een paar die ervan schrikken en vervolgens nou, na een wat minuutjes uh, het bellenscherm te hebben geobserveerd, ge wel er doorheen gaan. Welke dan? Wat zijn die kat uit de boomkijkers? ja ik weet de specifieke soorten oh, niet. Daar ja. <lacht> hebben ja, ja. experts onderzoek naar laten doen. Om okay. zeker te ja. weten We, nou, wat daar verschillen zijn. Er zijn een paar vissen die het vooral als ze heel klein zijn... Uh, het wel moeilijk vinden om door zo'n bellenscherm heen te komen. En daarom plaatsen we niet een volledige diagonaal... maar twee diagonalen, een beetje haaks op elkaar. Zo'n soort van gebroken V, mm -hmm. Zodat er een slalom ontstaat voor de nou ja, laatste vissoorten... die er toch een beetje angstig ja. voor zijn. Maar Francis, um, uh, dit maakt nu herrie. Uh, en, uh, je zegt net, ja, er gaat perslucht doorheen. Dan heb je dus een, uh, een pomp nodig. Je hebt een uh, stopcontact nodig. Ja terwijl je bij een rivier bent. Ik denk, is er dan niet een andere manier om stroom op te wekken... om die perslucht op een andere manier er doorheen te krijgen? Nou, daar zijn we nog wel naar aan het kijken. Maar voor nu is de simpelste manier een compressor. Die worden veel, uh, veel toegepast ook al. Uh, en het fijne aan de, de bubbelbarrier... is dat we het kunnen toepassen bij bestaande infrastructuur. Bijvoorbeeld zoals een brug. Uh, en daar zijn... Uh, Stroompunten aanwezig, waar je dus dan gemakkelijk een, uh, een compressor op harry. Zo'n ding maakt wel herrie, of niet? Hij maakt uh, in, naast de rivier ongeveer evenveel herrie als een wasmachine die aanstaat. Ja, ja, ja. Dus o, dat, uh, oh, dat valt wel mee. Dat dat valt best mee. We ja. kunnen we ja. hebben. Hey, en, en wat zijn jullie eigenlijk van elkaar dat jullie dit idee bedacht hebben? Want jullie zijn geen. Ja, nu dan wel collega's, maar ik begreep dat jullie ook gewoon vriendinnen zijn of waren. Of, of hopelijk nog steeds. Ja. <hijen> nee, gelukkig nog steeds, ja. Uh, nee, ja, we kennen elkaar... Uh, Saskia, Annemarieke en ik wij kennen elkaar al uh, nou, zeker tien jaar. Uh, we hebben alle drie lesgegeven op, uh, op een zeilschool. Uh, zetten dus ook alle drie veel op het water. Uh, en dan kom je gewoon het probleem van de plastic soep veel tegen. Dan zie je uh, flessen drijven. Saskia heeft een keer uh, een bank gezien... die uh, langzaam werd opgegeten door allerlei eentjes... die dachten dat het brood was, die, die vulling. Um, en zo waren we daar eigenlijk al, al met het thema heel veel bezig. Uh, en uh, ja... Kwamen we ertoe om uh, te gaan kijken of we niet een oplossing konden bedenken om dat, uh, ja, al dat afval in de rivieren tegen te houden voordat het op de oceaan is? Dus ja. tussen alle zelffeestjes hoor, die er ook bij horen, denk <laughs> ik uh, zo. Als ik het een beetje af goed. en toe serieuze gesprekken. Maar en af en toe ook dit soort gesprekken. Ja, ja. En, en kwam daar dan ook meteen de, deze oplossing uit? Of kwam even jullie daarmee? Ja, het was een samenspel. Uh, we hadden. Goed, je bent over dit soort problematiek af en toe lekker aan het fantaseren over wat er verschillende oplossingen zijn. En een van de, van de ideeën die omhoog kwamen was een scherm van bellen van lucht. Uh, dat heeft een tijdje stil ja, stilgestaan totdat Francis uh, tijdens haar studie erachter kwam dat dit soort bellenschermen al worden gebruikt. En het leek in één keer een veel logischer idee dan wat je spontaan op een avond uh, nou ja, op. Bedenkt, ja. En dan ga je testen. Uh, ja. en, en dan moet je maar hopen natuurlijk dat het ook een beetje werkt zoals je denkt dat het werkt. Hoe, hoe, hoe ging zo'n test? In de achtertuin. Ja, ja we hebben een. <laughs> uh, een uh, nou, ik had het er net al over: een bak gebouwd van uh, 4 bij 2 ongeveer waar we uh, water in konden laten circuleren. Nou, een kopere buis met gaatjes in, compressor erop. Uh, en kijken of het, uh, ja, of het werkte zoals we dat hadden bedacht. Um, nou, en dat, dat, dat liet het eigenlijk uh, al heel mooi zien: het uh, plastic. Uh, uh, ja, folietjes van uh, etenswaren die we erin stopten, die gingen mooi mee omhoog en die bleven we daarvoor uh, drijven. Um, ja, verdraaid, dat er eigenlijk een goed idee. Dat dachten <dat lacht> we toen, ja. En daar we iets mee. De ja. ene verbazing naar de andere verbazing gedurende het proces. Ja. Ja, ja, en nou begrijp ik, we hadden net al het nieuws uh, uh, van de bomen die geplant gaan worden door een uh, grote uh, lease maatschappij. Vertelde Jordan, jullie hebben ook nieuws, want de eerste resultaten van uh, de, de eerste test uh, die zijn nu bekend. Ja. En je zei net al tijdens de plaats zei je, zei je van toen we de resultaten zagen... toen wisten we niet wat we zagen. Dus je maakt ons wel heel erg nieuwsgierig. Hoe zijn de eerste resultaten? Ja, we hebben in het... Bij Kampen, hè? bij de rivier in Kampen. Klopt, we afgelopen november was het in Kampen. Afgelopen mei hebben we eerst in het lab getest bij Deltaris. Daar kwamen we erachter dat we een groot gedeelte van het plastic... het drijvende plastic konden vangen... en een gedeelte van het onderwaterplastic. Bij Kampen hebben we al die resultaten gebruikt om op te schalen... en een bellenscherm van 200 meter te kunnen testen daar in een rivier... die voor Nederlandse begrippen heel snel stroomt. Dus het was een goede vuurproef. Mm -hmm. um, nou ja, en tijdens het testen zagen we al dat we heel veel konden vangen. Maar we wisten niet precies hoeveel. Dus daar gaan een paar weken overheen. Voordat je die analyse kan doen. We hebben daar een onderzoek voor opgezet. Onder andere met onze partners. En afgelopen week uh, nou ja, zijn die resultaten bekend geworden. Na die analyse. En we hebben gezien dat we meer dan 80% kunnen vangen. Jo. Van het uh, testmateriaal wat we hebben gebruikt. Dat is dus boven dat verwachting is, uh, begrijp ik was uit zeker... jullie reactie. Ja, we gingen voor de 70%. Uh, want we dachten nou, 70% is meer dan wat de meeste oplossingen doen. Ja. Uh, en we hebben het dus 80% ruim gehaald. Dus maar de dat is... is in een snelstromende rivier daar. Ik kan me ook ja. voorstellen dat er heel veel gevaren wordt. Op wat voor diepte uh, ligt het dan nu? Op de bodem neem ik, aan, neem ik aan helemaal. Ja, en lag nu op 7 meter diepte op het diepste punt. En dat kan, daar, kan je gewoon, daar kunnen boten daar gewoon ging overheen. En daar kunnen dagelijks uh, meerdere scheepvaart, binnenvaartschepen overheen zonder problemen. Ja. Ja. Ja. En genereert dit. Succes nu ook uh, dat andere gemeenten wellicht interesse tonen. Wordt het nu uitgerold of wat is de bedoeling? Ja, we zijn met meerdere gemeentes, waterschappen uh, en uh, provinciën in gesprek. Uh, ja, om, om te kijken welke van de regio's uh, nou ja, uh, ervoor voelen om hun plastic probleem daarop te lossen. Um, we hebben er nu eindelijk een oplossing voor. Uh, nou, voor de grotere rivieren. En uh, voor de hele breedte en volle diepte van water. Ja, en goede cijfers voor een, voor een pitch uh, als je die percentage hoort. Julia, <laughs> word jij er ook enthousiast van? Ja, zeker. De, wat mij betreft is het allemaal één onderwerp. Dat is namelijk deze aarde weer repareren. En ja. of het nou de plastic uit het water is of de vissen terug... of de aarde herstellen of uit de lucht halen wat er niet in hoort. Wat mij betreft is dat één onderwerp. Doel wat we als maatschappij hebben nu, dus ik ben daar erg enthousiast over. Maar wat jullie onderwerpen wel gemeen hebben, is dat je natuurlijk in eerste instantie moet zorgen dat die bomen bij jou niet verdwijnen, bijvoorbeeld in Zuid-Spanje of waar dan ook, en dat bij jullie gewoon het plastic gewoon niet in het water terecht moet komen. Mm -hmm. Dat Zeker. lijkt mij uh, toch de eerste oorzaak van het hele probleem. Ja, bewustwording. Toch? Ja. Ja, is is dat ook onderdeel van jullie plan om bewustwording uh, uh, te realiseren bij mensen? Ja, zeker. En uh, het fijne aan uh, bubbeltjes is dat niemand, niemand haat bubbels. Dat, dat, uh, <laughs> dat hebben we al uh, goed ervaren. ook heb je onderzocht of niet? <laughs> ja, <laughs> ja, ja, we hebben nog geen, geen haters ontmoet, inmiddels. Ja. Um, en het is gewoon uh, ja, het is visueel uh, heel aaibaar uh, heel en aantrekkelijk. En iedereen vraagt zich af wat gebeurt er in helemaal staan daar met al die bubbeltjes. Uh, en dat merkte wel in kampen. Dat, uh, uh, ja, het was vlakbij de grote brug, de stadsbrug in Kampen... dat we daar meteen heel veel aanloop kregen. Mensen die kwamen vragen, ja, wat, wat gebeurt hier? Uh, dus we willen ook echt wel gaan kijken naar... kunnen we dit in de stad gebruiken? Zodat bezoekers, bijvoorbeeld in een stad als Amsterdam... Ja. Uh, zien hoe groot het plasticprobleem is. Moet je, uh, mee, uh, moet je niet bij zo'n... Denk even gratis mee. Moet je niet bij zo'n... Bijvoorbeeld als er bij zo'n brug ligt... dat je gewoon al altijd opgevangen plastic... dat je dat ergens gewoon weet ik, het in de hoogte of zo stalt... Dus dat mensen die op die brug zien gewoon rijden. Dit is de afgelopen drie maanden uit het water hier gevist. Ja, het, het, uh, je kan ontzettend veel doen met educatie inderdaad, rondom dit probleem. Je kan inderdaad ervoor zorgen dat het daarnaast komt. Je kan rondleidingen gaan organiseren. Je kan er overheen met een boot om te kijken wat er precies gebeurt. Dus het leent zich daar enorm voor om, om ervoor te zorgen dat bewustwording daar start. Ja, maar als dit uh, idee ja. wordt gerealiseerd en het wordt een bak bijvoorbeeld, dan is het wel terecht dat het dan de Rentse klaarmaakt. Gaat <lacht> <lacht> <lacht> of iets. In die nee, ik hoef hier in. geen credits. Ja. Ja. Ik ben niet waar ik blaas, ik hem zie op een gegeven moment. Ja, dat Mooi idee, goed project. Ja. Uh, veel succes met het vervolg, zou ik zeggen. Want ja, maar kunnen dit mensen die heel groot gaan worden. Ik, ik, mensen of gemeentes die nu luisteren, waar kunnen die meer uh, hierover lezen? Op de thegreatbubblebarrier.com. We zijn op dit moment ook met een crowdfunding bezig... om ervoor te zorgen dat iedereen die niet uh, toevallig bij een gemeente werkt... ook een steentje kan bijdragen. En dat kan ook op dezelfde website. Ja. Dus iemand nog wat centen kwijt wil voor een goed doel... Ja. Dan ben je ook You're welkom. Welcome. Mooi. Ja. Ja. Dank jullie wel. Oké, okay, trek jij de stekker er even uit? Okay. Die, die brommen die, die, die kennen we nu wel. Dank jullie wel. Heel, <laughs> heel, heel veel succes. Nog iets anders. Je kunt het met recht een trend noemen. Kamperen in de winter. Steeds meer Nederlandse campings blijven dan ook het hele jaar open... zelfs als de temperatuur flink onder het vriespunt komt. Verslaggever Rijn op Meijer onderzocht vandaag... op het Drentse natuurkampeerterrein Borger... waarom dat zo populair is. Dit is echt winterkamperen met uh, deze vorst erbij. Ik ben Martijn Harms, de boswachter van dit gebied. Mensen kunnen hier inchecken, betalen, krijgen ze een mooie sticker eruit. Maar dat is gewoon een touchscreen, zie ik. Ja. Dat is wel hip voor een natuurcamping. Ja, maar natuurkamperen is gewoon hip. Mocht het eigenlijk geen natuurcamping noemen, hè? Nee, geen campings, maar je komt hier echt om te kamperen. Want op een camping heb je bingoavonden en, en dat soort dingen. Dat hebben wij hier dus niet. Snackbar? Ja. Nee, we hebben hier de rust en ruimte midden in het bos. Echte natuur. Hoeveel plekken heb je eigenlijk? We hebben 56 uh, plekken. Het is vandaag rustig, het is door de weekse dag. Maar uh, ik heb nu uh, drie plekken bezet. We zien vooral dat in de weekenden, dat uh, hebben we 10 tot 15 plekken bezet. Dat zijn dus de echte winterkampeerders? Dit zijn toch wel de duieruits, want het heeft vannacht toch uh, nou, best gevroren. Zelf zijn we hier drie jaar terug begonnen. Toen hadden we gewoon door de week nooit geen uh, kampeerders uh, in de winter. We zien echt dat het, uh, ja, ook in onze overnachtingscijfers, dat het uh, behoorlijk omhoog gaat. Hoe komt dat? Ik denk toch dat de mensen steeds... Uh, meer behoefte hebben aan rust. Maar je kunt ook lekker in een hotelletje gaan zitten. Ja, dat klopt. Maar goed, hier kun je gezellig bij een kampvuur gaan zitten. Zijn er nog nooit mensen doodgevroren of zo? Hier op het kampeerterrein? Nee, gelukkig niet. Onderkoeld geraakt misschien? Nee, ook niet. Vorig jaar had ik iemand, uh, uh, ook in een vorstperiode... die uh, sliep in een hangmat. Buiten dus? Buiten, gewoon uh, tussen twee bomen. En die is halverwege de nacht... is die wel in het toiletgebouw gaan liggen, omdat het te koud was. Dat alternatief hebben we dan nog. En je ziet ook gewoon dat hangmat kamperen... ook steeds populairder wordt. En ook in de winter? Ook dat kan. Dit is rijp wat je, wat je op het gras ziet. Het vocht wat, wat bevriest, zeg maar. Eigenlijk het ultieme winterkamperen is natuurlijk... dat er gewoon uh, het mooiste zou zijn dat er 20 centimeter sneeuw ligt. Maar ook dan komen de gasten? Ook dan komen de mensen. Dit is het sanitair gebouw. En die hebben dus ook aangepaste aan de winter uh, uh, kamperen. Want normaal gesproken zie je op een camping... dat de vaatwasplekken buiten zijn. Dat kan in de winter niet, want dan kan het dus bevriezen. We hebben hier uh, vloerverwarming in zitten. Hier kun je lekker fatsoenlijk douchen. Uh, dus dat is wel, uh, ook warm dus? Ook lekker warm douchen. Gewoon lekker comfortabel. Ja, wat is dat nou dan? Een, een soort tuinhuisje? Ja, dit is onze overdekte kampvuurplaats. Daar wordt ook zeker gebruik van gemaakt, maar ook tijdens het winterkamperen... is het ook toegestaan om uh, bij de uh, kampeerplaats dus open vuur te hebben. Mits het maar van de grond is uh, in een vuurschaal. En nou heb ik me laten vertellen dat je hier ook zelf je hout mag en kunt zagen. Klopt, we hebben hier een uh, brandhouthok, dus dan word je ook alweer uh, lekker warm. Ja, hier staat een, een campertje. En ze hebben er een, een tent bij voorgezet. Ja, ze hebben ook de houtkachel aan, zo te zien. De rook komt er uh, bovenuit. Ja, dit zijn mensen die komen echt wel vaker. Kamperen hier in de winter. Dus dit zijn wel uh, de echte die-outs. Goedemorgen. Goedemorgen. Dat brandt al lekker, hè? Jazeker, ja. Dat is uh, het eerste wat we doen smogens is vuur maken en koffie. En jullie moeten dus nog ontbijten? Ja, daar zijn we nu mee bezig. Broodjes op de kachel. Ik uh, vul de kachel even bij met Een beetje droog hout. Zodat ze... Uh, snellere kous voor de koffie. Kijk, dat is een goed idee. Straks een uitgebreid verslag over deze diehard winterkamperers. Nu tijd voor onze Olympische Heinen. Dat is een wintervertelling van een columnist Frank Heinen. Over opmerkelijke deelnemers aan de Spelen. Dit keer een kunstschaatser uit Noorwegen. De Olympische Heinen. De eerste winterspelen waaraan kunstschaatser Sonja Henie deelneemt, zijn die van 1924 in Chamonix. Ze wordt achtste van de acht deelnemsters. En moet tijdens haar kuur twee keer naar de kant schaatsen om aan haar coach te vragen wat ze ook alweer moet doen. Er is echter een verzachtende omstandigheid: Sonja is pas elf. When I was a little girl, my papa said to me: Fly and I fly. Sonja Heni werd geboren in een sneeuwstorm. Als kleinkind al wilde ze maar één ding. Schaatsen, schaatsen, schaatsen, schaatsen, schaatsen. Haar droom werd een familieproject. Haar rijke vader Wilhelm, zelf voormalig wereldkampioen wielrennen op de baan... liet van over de hele wereld dansdocenten naar Noorwegen komen om Sonja te onderwijzen. Zo studeerde ze onder meer klassiek ballet onder leiding van de man... die Anna Pavlova tot werelds beste ballerina had gekneed. Ondanks haar wat teleurstellende Olympische debuut maakte Sonja een glorieuze indruk. Met dank aan haar korte rok tot boven de knie en haar spierwitte schaatsen. Fly I, fancy and free. Fancy and free, like, like me. En het duurde niet lang voor haar prestaties in al hun uitzonderlijkheid matchte met haar outfit. Vanaf 1927 werd Sonja tien keer op rij wereldkampioen. Ook op de drie Olympische Spelen waaraan zij in die periode deelnam... was ze onverslaanbaar. Haar derde gouden medaille behaalde ze voor het oog van een van haar trouwste fans. Toen zij tijdens die spelen het ijs opkwam... schaatste ze richting de loge waar de belangrijkste gasten zaten... stak haar rechterarm schuin naar voren en riep voor iedereen hoorbaar... Heil Hitler. Fräulein Heni, ich, ich, ähm, ich las in den Zeitungen gestern, dass Sie den Plan haben, aufzuhören mit Ihrer Kunst. Ist denn dieser Bericht wahr oder teilweise wahr? Nein, ich werde nächstes Jahr noch Konkurrenz laufen, aber vielleicht wäre das meine letztes Jahr für Konkurrenz. Aber ich will immer Schaulaufung geben, ich will immer laufen. Later dat jaar verhuisde Henny naar Amerika. Ze wilde voor het kunstschaatsen doen wat Fred Astaire met het dansen had gedaan. Het over de hele wereld populair maken en die populariteit vervolgens uitpersen tot de schil. Chats about some of his students. Well, the most famous one I thought was Three Olympic games, ten world championships. En zo, met een ijzeren discipline en een duidelijk geformuleerd businessplan begon Sonja Henies tweede leven. Met exhibities over de hele wereld. Met de jaarlijkse Sonja Haney Hollywood Ice Review in Madison Square Garden. En met de ene honingzoete film naar de andere. Now is Miss petite star, to entertain you with an exhibition of free skating. Behalve een engelachtige ijsdanseres bleek ze ook een snoeiharde zakenvrouw, die er films reclame waren voor haar ijsshows en vice versa. Haar oude bijnaam, de Witte Zwaan, werd ingeruild voor een nieuwe: Little Miss Moneybags. Tussen het geld verdiende door vond ze nog tijd om zich te begeven onder de rich and famous. Ze kwam vaker op feestjes dan een huursmoking en had affaires met bokskeizer Joe Louis, glitterpianist Liberace. In haar latere leven doofde met haar fysieke kunnen ook haar ster. Ze maakte nog een Europese tournee, keerde voor het eerst sinds haar schaamtevolle flirt met de vurer terug in Oslo en ging daarna met pensioen. De rest van haar leven besteedde ze aan het uitbouwen... van een indrukwekkende privé-kunstcollectie. Met werken van Miro, Fillon, Matisse en Picasso. Ze overleed in 1969. Het laatste nieuws over Sonja Henie is dat ze in Hollywood bezig zijn... een film over haar leven voor te bereiden. Voor de hoofdrol hoopt men Oksana Bajoul te strikken. Natuurlijk een voormalig Olympisch gouden medaillewinnares. Voor minder had Sonja Henie het zelf vermoedelijk niet gedaan. Mooie wintervertelling van Frank Heijnen. Kort voor gaan we nog even naar het succes van Japan. De gouden plak op de ploeg een achtervolging bij het schaatsen. De Japanse vrouwen versloegen Nederland dus in de finale. En de coach van dat succes is Johan de Wit, die natuurlijk apetrots is. Steven Dalenbout die sprak met hem. En ja, je had het aangekondigd. Ja, ik, ik <laughs> ja, dat klinkt een beetje zo arrogant. Maar uh, uh, het was eigenlijk meer zeg maar, gewoon dat ik wist wat we konden... En uh, dat, we dat, dat heb ik ook gewoon in trainingen gezien. Ik heb, uh, het zelfs, zelfs deze week hebben we nog echt gigantisch harde tempo's gereden met, uh, met de team de formatie. En uh, ja, ik heb het nu niet bij maar Ik heb, ik heb uh, in het appartement briefjes staan met alle rondetijden uitgetekend. En uh, de, de eindtijd zou dan zijn 2,53,9. Nou, dat, uh, daar zit ik een honderdste vandaan. <laughs> serieus? Ja, ja? ja, echt serieus. Ja, ja echt 2,53,9, ja. Toch ging het gisteren, nou, het was even lastig nog, hè, het begin in die kwalificatieronde ook, of eergisteren. Um, hoe, hoe heb je ze ja, op de rails gehouden? Want de druk stond er natuurlijk enorm op, jullie deden het al zo lang zo goed op dit onderdeel. Ja. Ja, dat is, uh, dat is echt een heel goede vraag. Want uh, voor mij is, er zit er natuurlijk heel veel spanning aan. Uh, zeg maar niet zozeer op dat we, dat we goed genoeg zijn, maar dat we geen fouten maken of dat we vallen. Of, uh, yeah, want dat, dat kan zeg maar, allemaal in die voorrondes en dan ben je klaar. Uh, dus daar zat voor mij vooral de spanning op. Maar wat ik eigenlijk bij hun heb gezien is dat, uh, dat ze, ze zijn zo rustig zijn gebleven. Uh, Nederland reed 2,5-6 in de voorronde. Maar we waren in 256-0 en ze zeiden tegen mij: van... Uh, nou, we kunnen veel harder joh, noem uh, me rustig. Dat komt wel goed. Dus eigenlijk dacht ik: Ja, nou, dat, dit is wel echt top. Ja, ze staan er gewoon goed voor en uh, ze zijn echt heel rustig gebleven. Je had natuurlijk al medailles gewonnen met Mio Tagagi als, als coach. Maar dit was de kerst op de taart. Ik bedoelde dat je van tevoren aangekondigd, daar zijn jullie zo lang mee aan het smeden geweest. Hoe, uh, ja, dit was emotioneel voor jou volgens mij ook. Als ik, als ik jou meteen naar de races goed bekeek. Ja, ja, weet je, je moet je voorstellen dat je drie jaar geleden begint. Uh, dat heb ik al zo vaak gezegd. Met, met rijders die uh, niet eens World Cups rijden. En dan in drie jaar tijd uh, parkieren gouden medaille. Ja. En daar uh, komt ook bij kijken dat ik in die drie jaar tijd ben ik mijn moeder verloren uh, een hele zware tijd gehad. En uh, uh, mijn vrouw, ik, we hebben een zoon gekregen. Er zit zoveel meer lading aan dan alleen zeg maar, een ritje rijden. Jij zat in Japan natuurlijk, en dat speelde zich dan ook allemaal af in Nederland? Ja, dat speelde zich af in Nederland, ja. Ik, uh, mijn moeder is eigenlijk overleden toen ik in het vliegtuig zat naar, naar Nederland. Ja, dus dat zijn wel dingen die dan door je hoofd heen schieten. Dat is ja, helemaal heel cliché, en ja, ik haal er eigenlijk helemaal niet van, van het uh, gelul, maar... Uh, het, is, uh, het is wel zo. Weet je? Is, je denkt er wel aan. En, uh, dat brengt de ontlading ook bij mijn staf. Uh, ze, ze zijn uh, zo emotioneel. Het is echt bizar. Ik heb dat nog nooit meegemaakt. Allemaal. Jij bent nou die uh, Nederlandse succescoach uh, in Japan. Wat, wat betekent dit voor jou, carrière als, als, als coach? Nou, In principe niet zoveel. Uh, uh, de bond wil met mij verder. en uh, Daar geef ik ze nu ook grote like in. Een geintje natuurlijk, maar daar zijn we al lang over in gesprek. En dat, dat, die gesprekken gaan we gewoon voortzetten. En in principe wil ik daar ook wel gewoon graag blijven. Dus daar moeten we gewoon op de een of andere manier zien uit te komen. Ja, daar komen ze wel uit. Die man kan natuurlijk helemaal niet meer stuk in Japan. Zeker. Zometeen na tien uur hebben we nog een uur voor u in petto. Dan gaan we het onder andere hebben over Billy Graham, de evangelist in Amerika, die overleed op 99-jarige leeftijd. En de ijshockeyfinale finale bij de vrouw. Tot zo.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 Zondag live op Fox Sports Eredivisie: de topper Feyenoord P.S.V. Laat Feyenoord de kuip weer schudden of zet P.S.V. een reuzenstap richting de titel. Hij doet het! Abonneer je nu en kijk zondag live naar Feyenoord P.S.V. Fox Sports Eredivisie. Erbij voor de topper.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 het niet alleen goed, u ziet het straks ook weer goed. Bij ILA, geen vanafprijs. Eén bril, één prijs. Briljant. Zoals bijvoorbeeld een multipokale bril. Vaste lage prijs. 99 euro. ILAF met 150 verkooppunten dichter in de buurt dan u denkt. I love brillen. Ik ga naar ILAF. Crowdfunding nodig? Kijk op Credion.nl voor de adviseur in de regio.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 Alles klinkt mooier in het concertgebouw, ook Beethoven zevende door de energieke dirigent Theodor Krenzis en Musica Eterna op 10 april. Bestel nu kaarten op concertgebouw.nl. NTO Radio 1.